Het CDA is nog steeds in beraad, dit in verband met de weerstand binnen de partij tegen de formatieonderhandelingen over een coalitie met de VVD met gedoogsteun van de PVV. Er worden nu gesprekken gevoerd met individuele Kamerleden, daarna komt de fractie waarschijnlijk weer bij elkaar. De individuele gesprekken zijn volgens fractievoorzitter Verhagen bedoeld om tot een eensgezind standpunt te komen. De politie in Zuid-Holland is op zoek naar een man... die de afgelopen weken waarschijnlijk drie vrouwen heeft verkracht. Het laatste geval was vannacht bij Hillegom... toen een 24-jarige vrouw van haar fiets werd getrokken en verkracht. De dader reed weg op een motor. De politie denkt dat het dezelfde man is als bij twee eerdere gevallen... in Voorschoten en in Noordwijk. Het OM in Zweden gaat alsnog onderzoeken of voorman Assange van Wikileaks... zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachting. Een arrestatiebevel tegen hem, twee weken geleden, werd binnen een dag ingetrokken. Volgens het OM is er toch voldoende reden om de zaak te heropenen. Er zouden nieuwe bewijzen zijn. Assange zegt dat anderen hem erin proberen te luizen. In een verpleeg- en verzorginstelling in Den Haag hebben zo'n 40 dementerende ouderen een tijd lang gewoond onder slechte omstandigheden. Verzorgers van zorgcentrum Loevestein hebben onder meer ouderen geïntimideerd, toiletrondes overgeslagen en luiers niet verschoond. Het blijkt uit een intern rapport dat door medewerkers naar buiten is gebracht. De afdelingsmanager en vijf medewerkers van het Haagse zorgcentrum zijn inmiddels ontslagen. Middenvelder Mark van Bommel is de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. De speler van Bayern München volgt Giovanni van Bronckhorst op... die zijn voetbalcarrière na de verloren WK-finale beëindigde. De technische staf van Oranje was unaniem in zijn keuze voor de nieuwe aanvoerder. Volgens bondscoach Bert van Marwijk heeft de 33-jarige van Bommel... de juiste leeftijd en de juiste positie in het veld. Het weer, droog en vrij zonnig, in het oosten meer wolken en kans op een bui. Het is 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Voelt in hart een steek. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke vent. Die echt een leuke vent. Leuke bent. Echt een leuke bent.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 Que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor amores, si dejaste de quererme, No hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Con decir que una mujer cambió mi suerte Se volará de mí que nadie sepa mi sufrir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 Yo me vi. Amor de mis amores, mijn mía. Een mujer cambió mi suerte. Según laaranemi, de nadie sepa mi sufrir. Alleen, leen, sufrir. leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, leen, mi cariño tan sincero, leen, leen, Que una mujer ZFM op 106.9 is Zonzee, Zandvoort en and